Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie vindt dat Telegram meer moet doen om drugsdealers aan te pakken. Nu hebben die vrij spel, mijn collega's zijn gaan durven, in openbare groepen... en kwamen vorig jaar 2,5 miljoen berichten tegen waarin drugs werden aangeboden. Collega Remco Andringa sprak ook een aantal van de dealers. De meesten zeggen weinig last te hebben van de politie. Um, Telegram is meestal uh, niet de enige plek waar ze dealen, maar wel de meest openlijke. Soms zijn ze daar al jaren actief. Uh, de politie zegt we houden dat wel degelijk in de gaten. Uh, maar het aanbod is, uh, is zo groot uh, dat het echt ondoenlijk is om alle dealers uh, op te sporen. Telegram zegt dat ze wel degelijk controleren, maar volgens de politie is daar weinig van te merken. De Oekraïense president Zelensky wil dat er een internationaal onderzoek komt... naar een vliegtuigcrash in het zuiden van Rusland. Gisterochtend stortte daar een Russisch militair transportvliegtuig neer. Volgens Rusland zaten er Oekraïense krijgsgevangenen aan boord... en werd het vliegtuig neergeschoten door Oekraïne. Zelensky zei daar niks over. Toch nog een sprankje hoop voor de noordelijke witte neushoorn. Er zijn alleen nog twee vrouwtjes en die zijn ook nog eens onvruchtbaar... Van het laatste mannetje zijn voor zijn dood wel zaadcellen afgenomen... en wetenschappers hebben het nu voor elkaar gekregen... om een draagmoeder zwanger te maken via een IVF-behandeling. De techniek werkt, maar het resultaat is nog niet optimaal. De draagmoeder is overleden. En kom niet aan het kopje thee van de Britten... blijkt wel na een uitspraak van een Amerikaanse wetenschapper. De scheikundige zegt in een nieuw boek... het recept voor het perfecte kopje thee te hebben gevonden... namelijk met een snufje zout erbij... Britse theedrinkers laten op de socials massaal weten dat ze diep beledigd zijn. Thee is zo'n beetje de nationale drank daar. Ook deze Engelse tv-presentatoren spreken er schande van. Craziness, don't mess with a cup of tea. You can't add salt. I think the fact is, she's an American a cup of tea, by definition means she's not an expert. De Amerikaanse ambassade in Londen heeft zelfs gereageerd. Zout bij de thee doen wordt geen beleid, laten ze voor de grap weten. En het weer nog droog met op veel plekken wat zon. Later trekt het meer dicht en zijn er ook buitjes. Het wordt vandaag max een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging heb je nog als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Want bij knop in Badhoeverdorp staat nog 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijgt je als het snelste pilsje van Nederland? Een heerlijke hap gezelligheid en service combineert.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 Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. If the world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 Hmm. Uh -huh. Ritme, Ritme van CFM. 106.9 ZFN Change flows straight into the face of time like a storm wind. Then we ring the freedom bell for peace of mind b I'm okay.